Dit is een uur literatuur, een programma vol waarheid en de menig wonder, wijsheid en de schone leringen en de reine dagkortingen. Een uur literatuur is een programma van Els van Kebenade, Maritia Witte en Ben Lone, technisch mogelijk gemaakt door Stefan Eikenaar. En aan het programma gaan meewerken Maritia, Willem van der Vanden, Joop Jansen, Els en Ben Lone. Uh, en we gaan er dus weer een mooi uur van maken. Dit is pas de tweede uur in ons seizoen. Ja, zeker. Het schiet ja. niet heel erg op, maar uh, nee. dat ligt een beetje aan onze frequentie tegenwoordig. Hè? <laughs> ja. <laughs> <laughs> maar goed, we beginnen met een muziekje. Of begin, Ja, anders komen mijn muziekjes niet. Ik heb een muziekje uitgekozen, want dat vind ik heel leuk. Van de Kik. En ik wist, die hebben een mooi Engels liedje vertaald in het Nederlands. En dat heet Miss You, en uh, ik hoor net, want dat wist ik niet, dat twee van die bandleden uit Goren komen. Dus dat is helemaal nee. goed, hè? Nee. En ik vind het zo typisch als ik die jongen hoor zingen. Dan, die heeft eigenlijk, vind ik, zo'n beetje lijzige stem. Niet, maar ik, moet toch altijd, ik vind het altijd leuk om hem te horen. De kick. Ben je kwijt, ik ben je kwijt.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 Als ik huilde of bang was, of stierde van de kou, kon ik schuilen bij jou, kon ik schuilen bij jou. Als ik huilde of bang was, of stierde van de kou, kon ik schuilen bij jou. Schuilen bij jou? Ja, dat is de Kik. En intussen heb ik begrepen dat het een hele beroemde groep is die zelfs bij de Wereld Draai doorkomt. Ja. Heel vaak. Nou, nou dan uh, gaan we naar Willem. En Willem, heb jij gedichten? Nee. Nee. Nou, ja. Normaal gesproken wel. Mm. Maar ik dacht, ik maak eens een keer een uitzondering. Want ik kreeg van uh, Els een telefoontje. Of uh, ik het nieuwe schema had gekregen. Maar dat moest ik ontcijferen, want dat is een heel nieuw systeem. En daar staat standaard in. Willem. Poëzie. Vertelsels. Ja. Nou, ik oh, dacht, ja. Ja, ja. laat ik maar eens een keer een vertelsel doen. Hè? Vertelsel. Iets aan de neus hangen. Um, een stukje straks terug te lezen in de rubriek Peper en Zout... in de nieuwe uitgave van Leidraden. Het uh, lijfblad van de Literaire Kringorne. En dat stukje dat daarin staat, heet Balen van Halen. Annette Gerritsen heeft hier al elf medailles gehaald... Het is zaterdagmiddag 2 november 2014 16.30 en Studiosport zendt op het TV-net PNPo1 de Nederlandse kampioenschappen schaats uit in het T11-stadion in Heerenveen. Bovenstaand citaat heb ik letterlijk genoteerd. Uit de mond van een van de commentatoren die de gaten dichten met verhalen over de optredende scha schaatsers, over hun daden in het verleden en over de prestaties die voor mijn ogen worden verricht. Ik reageerde kennelijk luidkeels op die mededeling over Annette Gerritsen en dus vroeg mijn huisgenoten, die zulke uitbarstingen wel vaker hoort, wie doet wat verkeerd? Nee. Waarop. Ja, applaus dus. Ja. Waarop ik heel naar waarheid antwoordde. Annette Gerritsen is naar de Jumbo geweest. Die naam stond immers op haar schaatspak. En heeft daar elf medailles gehaald. Die zal vanavond lekker eten. Ik heb nog nooit medailles gegeten. Toegegeven, een beetje flauw dat antwoord. Maar medailles worden niet gehaald, ze worden behaald. Net zo goed als diplomas. Ook al worden die in, sp in spraakgebruik veel vaker gehaald als behaald. Ja, en als ik nou toch bezig ben. In de loterij heb je niet een prijs gewonnen. Maar er is een prijs op jouw lot gevallen. Voetballers die winnen wedstrijden. Met veel geschouw, bloed, zweet en tranen maar in de loterij wordt jouw geluk bepaald door vrouwen Fortuna... terwijl je leidzaam zit af te wachten. Nog één? Vooruit aan. Vooral in de krant stoor ik me wild aan die journalisten... die kennelijk het woord criticus wat te min vinden... en het stralend van trots vervangen hebben door kritikaster, Want dat klinkt beslist een stuk interessanter. Lees geleerder dan dat versleten woord kriticus. Niet beseffend dat er een wereld van verschil ligt tussen het ene en de andere term. Een criticus is een gerespecteerd en gewaardeerd auteur... die op grond van heldere argumenten een waardevol oordeel uitspreekt... over zaken als de kunst, muziek, literatuur. Een kritikast daarentegen is een, ex mo, een zeikert, een bedweter, een muggenzifter... Een spijkers op laagwaterzoeker, een kankeraar, die zonder geldige argumenten zijn kleingeestige mening aan de lezer tracht op te dringen. Een criticus een criticaster noemen, vind ik een grove belediging waarvoor een royale taakstraf nog te licht is. Maar ach, denkt u maar niet dat deze aanklacht als ook maar iets zal veranderen aan het taalgebruik van velen. Dat, daar geldt Yes, You Can van Barack Obama absoluut niet voor. Het is niet anders. Juist, het is niet anders. Ik zat eigenlijk een beetje te wachten op de Nobelprijs winnen en toegekend worden. Worden die er niet bij in een rijtje van jou? Die had ik in het rijtje niet meegenomen. Maar weet je wat het, de grap is van die uh, rubriek? Uh, Peper en zout, Je moet, als je iets te vertellen hebt, het eigenlijk in drieën knippen. Dan heb je drie verhaaltjes. En dan vult dat lekker de gaatjes. Praatjes vullen, geen gaatjes zeggen ze ook al wel. He. Wel. Praatjes wel. Praatjes vullen wel gaatjes. Je kunt maar wat met, heeft dat te maken met zijn opmerking? Nee, helemaal niks. Oh. <laughs> dat is ook een kerst toch? Ja, ik ben blij, dat, dat, blij ook een dat we dat weten. Om een kwartier he? lang over niks te praten. Nee, nee, nee. Maar dan op niveau hè? Maar Ben had wel een leuke opmerking over het punt wat er nog niet bij stond. Wat is dat dan? Nou, dat zei je net. De oh Nobelprijs. nee, maar jij hebt wel eens een keer eerder denk ik een opmerking gemaakt over dat, dat men spreekt over de Nobelprijs winnen. En dan, dan heb jij dat ook gecorrigeerd en gezegd, die win je niet, die wordt je toegekend. Ja. Ja, maar dat is toch ook winnen? Nee, is dat niet zo? Ik denk het niet hoor. Nee? Nee, maar ik, ik, ik begrijp dat jouw uh, jou, uh, fantasie op de loop gaat met de dingen die uh, je wel eens gehoord hebt. Mm -hmm. He? En dat, als je dat opschrijft, dan heb je weer iets, dan heb je bijna een roman. Oh ja, nou goed zo. Nou, nou Willem, gaan we... vertelsel. Goed. Willem, deze keer een vertelsel. Nou, dat was echt een verrassing, hè? Ja, ja. dat mag ik wel zeggen. Mathilde Santing met een heel mooi liedje van Toon Hermans. Appels op de tafel...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 Sofa. vier maten poef, vier maten blij zijn, vier maten rouw. dat is mijn liedje voor jou.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 Wel Tilde Santing met een liedje van Toon Hermans. Ja. En dan krijgen we iets, denk ik, wat ik heel leuk vind. Want ik had nog, nog Hebben jullie wel eens gehoord van Jan van Tortelboom? Nee, nooit van gehoord. Eerlijk gezegd, niet nee. Nee, nee is Jan ik ook van niet. Tortelboom. Dat gaat hij vertellen. Joop zal het ons vertellen. Nou, ja, Jan van Tortelboom, uh, een Belg. En een uh, jonge man nog, uh, ik, hij moet rond uh, 39-40 zijn op dit moment. En het is een, een, echt een nieuwe ster aan het uh, firmament. In uh, 2011 heeft hij een heel verrassende uh, roman geschreven. En uh, dat, heet, dat was een roman genaamd uh, of getiteld De Verzonken Jonge verschillende prijzen meegewonnen en het afgelopen jaar, in de, ik denk dat het in februari is uitgekomen, heeft hij het uh, boek geschreven Meester Mitraillet. Hij is uh, geboren dus in, in België, woont tegenwoordig in, uh, in Nederland, in Terneuzen. Hij werkt daar uh, op de hogeschool in Zeeland, hij is leraar Engels en hij noemt zichzelf ook keuterboer, want hij heeft uh, ook een boerderijtje en daar doet hij ook heel veel. Maar hij is... Uh, vooral ook dus uh, tegenwoordig schrijver... een zeer succesvolle schrijver. Zo. En, uh, waar ik heb het... nooit van hem gehoord. Nee, nee. Uh, maar dat zal... misschien gaan veranderen, want uh, hij heeft... nu dus dat uh, tweede... Uh, boek geschreven, Meester... Mitrajet. En daar... Uh, scoort hij erg... Uh, erg hoog mee. Het is uh, al een keer... Uh, boek van de maand geweest... Uh, door het uh, boekverkoperspanel van de DWDD. En uh, ja, het is een heel, heel uh, intrigerend boek. Een echt een, een boek... de titel alleen al, is zo intrigerend? Ja, ja. ja. Oh, ja. ja en uh, er zit ook een hele geschiedenis achter. Ik zal, ik zal niet alles gaan verklappen natuurlijk. Maar uh, een paar dingetjes wil ik toch wel toelichten. Het boek... Uh, dat speelt zich af, uh, precies 100 jaar geleden, zeg maar. Uh, rond uh, het begin van de Eerste Wereldoorlog. Het is dus eigenlijk heel actueel nu op dit moment. En uh, het speelt zich af uh, in de buurt van uh, de frontlinie, zeg maar. Uh, en daar, uh, daar uh, heeft hij dus ook uh, ja, toch wel hele... De hoofdpersoon eigenlijk, die heeft daar toch wel hele uh, verschrikkelijke dingen mee gemaakt. En dat wordt in het boek uh, ook heel uh, mooi naar voren gebracht. Uh, Jan van Tortelboom, die uh, begint uh, het uh, eerste hoofdstuk zeer aangrijpend, want we maken uh, op intrigerende manier maken we kennis met de hoofdpersoon, want die staat uh, voor het vuurpeloton. ...en die uh, zijn laatste uur heeft geslagen... ...en uh, hij, moet, uh, ja, hij moet zich uh, opmaken voor uh, de kogel die hem gaat treffen. En dan uh, gaat in dat, die laatste minuten... ...gaat dat leven dat hij geleid heeft gaat door zijn hoofd... ...en uh, dat uh, krijgen wij dan te horen... ...wat hij vraagt zich af, bijvoorbeeld een aantal dingen... Vraagt hij zich af onder andere of zijn moeder of die hem ooit kan vergeven. Dus dat is al een vraag waarvan je zegt van hé, hey, wat, wat, wat is er gebeurd? Yeah. En uh, hij heeft het over het zijn twee grote liefdes uh, die, die hij uh, uh, in zijn leven gekend heeft. Mirta en uh, uh, een, een, een, uh, een moeder van een uh, leerling van hem. En dat was uh, Godelieve, een echte Belgische naam mm -hmm. natuurlijk. Uh, hij, heeft het, hij denkt in die laatste seconde van zijn leven denkt hij aan zijn, uh, zijn broertje, Henri. Uh, en ook wel door hem genoemd Rattekop. Omdat hij twee van die spitse uh, tandjes aan de zijkant van zijn uh, gebit heeft. En hij denkt uh, aan een van zijn leerlingen, namelijk Marcus. En dat is een leerling die... Uh, ja, erg veel indruk op hem heeft gemaakt en waar hij dus uh, een hele speciale band mee opgebouwd. Nou ja, goed, en dan is het uh, moment daar dat, dus. Uh, het, uh, de beul. Ja, dat, het, dat de beul uh, het bevel geeft uh, om uh, aan het peloton om te schieten. En dan. Uh, ja, dan uh, sluit het hoofdstuk uh, sluit af en dan gaan we beginnen in feite met het leven van deze. Uh, ...David, want dat is de hoofdpersoon. Ja, dat is vaak uh, David Spannend in de literatuur. Ja, nou, dat, is het, ja, ja dat is het, het aardige van dit uh, hele verhaal. Uh, hij zadelt je dus in de eerste drie pagina's... ...in het eerste hoofdstuk op met een aantal vragen. Je wordt benieuwd en je wilt gaan lezen. Ik, uh, ik heb het boek nou twee keer gelezen... ...omdat ik het ook één keer hier moest bespreken... ...dus dan wilde ik nog eens een, keer, uh, een tweede keer gelezen hebben... Maar de eerste keer heb ik het uitgelezen in, in, in, echt in, in twee avonden. Omdat je het niet kunt wegleggen. Want je wilt na die, dat eerste hoofdstuk wil je dat tweede. En na dat tweede de derde hoofdstuk, et cetera, et cetera. Je wilt erachter komen wat er allemaal gespeeld heeft. En dat weet hij op een fantastische manier, weet hij dat, is te verwoorden. Uh, wie vertelt het? Nou, het is in de ik-vorm geschreven, dus dat maakt het natuurlijk een stuk persoonlijker mm -hmm. en, en ook heel prettig leesbaar. Even een hele prettige uh, stijl. Nou moet ik zeggen, persoonlijk vind ik het altijd wel leuk als er een Belgische touch... Uh, om een goed Nederlands woord te gebruiken als dat, uh... Ja, geweldig. <laughs> geweldig Nederlands. <laughs> ja, als dat... Uh... Ja, Ben is nou toch weg, hè? Of uh... Uh, ja, ja, Willem, Willem, Willem, sorry. Hoor. <laughs> Willem is nou toch weg. Kun je rustig doen. <laughs> ja. <laughs> maar uh, dat, dat vind ik wel aardig. En dat zit er dus ook, uh, ook regelmatig in... dat hij dus van die, van die uh, Belgische uh, kwingslagen heeft in de, in de Belgische taal. Dus dat, dat maakt het heel, heel uh, aangenaam ook wel. Ja. De, de, de ik-persoon staat ook voor het dat is Nee, dat, dat is dus de David. Dat is dus de, de hoofdpersoon in dit boek die voor het vuurpeleton staat. Ja. Ja. David staat dat, voor het vuurpeleton en dat is de ik-figuur? Dat is de ik-figuur, dat is de hoofdpersoon in dit boek. En het hele verhaal dat uh, dus on, ja. zich ontvouwt. Dat is, ja, uh, dat is natuurlijk uh, een, een, een heel uitgebreid verhaal. Uh, Daar ga ik niet tot in de finesses... Uh, uh, ja, wel niet. een beetje. Een beetje wel, hè? Een beetje want ik, was, ik was al spannend, want ik heb even gegoogeld. Dus ik dacht, ja, dat lijkt me heel spannend. Nou, het is zo dat hij... Uh... Maar wacht eens even. Uh, ik, ik zie hoe dat eerste hoofdstuk afsluit. En dat is natuurlijk een cliffhanger van je welste. Ja. Wordt dat bevel gegeven? Ja of nee? Vraag je dan af. En uh, is dat uh, wat, wat de spanning uh, gaande houdt? Dat je wil weten of hij inderdaad, uh, of inderdaad uh, voor het vuurpeloton nee. uh, omgekomen is? Nee, hij, dat is niet hij de spanning? Gaat, nee, de of spanning... Het, die ik voor hem geschreven is dan blijft hij leven in elkaar. Ja, nou, <laughs> daar, daar stopt het verhaal dus ook. Hè. Daar stopt het verhaal ook. Nee, dat is, dat is heel, heel ja. uh, knap. Is dat ook. Hij houdt dus op op het moment dat hij dus... Uh, uh, geschoot, dat er geschoten gaan moet gaan worden. Dus ja. dat is de, de, de, technische, uh, ja, uh, de technische grootheid die het mogelijk maakte dat hij nog zijn verhaal kan vertellen. En uh, nou we zien hem dus, uh, ja, hij is eigenlijk uh, thuis bij zijn pa en zijn ma en zijn broertje. Uh, daar leeft hij dus. Dus het verhaal wordt eigenlijk ook een ...in twee delen steeds gesplitst. Een aantal hoofdstukken... ...en die wisselen elkaar af... ...die spelen zich af... ...in zijn uh, geboorteplaats. Uh, en een aantal hoofdstukken... ...die spelen zich af... ...in de plaats waar hij gaat werken... ...als hij thuis weggaat. En dat is in Elverdingen. En Elverdingen dat ligt... Uh, ...vlakbij... Uh, uh, ...de... Dus, uh, uh, ben ik de naam kwijt... Uh, ...de ijzer... Waar de Allee. slag heeft ge... Ieper. Ja. Ja. Daar uh, is dat een, een, een, een gehucht vlakbij Yper. Waar natuurlijk honderd uh, jaar geleden uh, gigantische slag, slagen uh, met de Duitsers hebben plaatsgevonden. Waar uh, honderdduizenden militairen uh, het leven hebben gelaten. En uh, daar wordt hij meester. En uh, op het moment dat hij het huis verlaat dan is hij ook blij eigenlijk. Want zijn, zijn, zijn moeder die heeft hem nooit vergeven... dat hij op een of andere manier verantwoordelijk is geweest... voor de dood van zijn jongere broer. Zijn broer is dus zes jaar jonger. En eh, er is altijd een bepaalde drukte, gedrukte stemming in huis. Dus hij is ontzettend blij als hij het huis kan verlaten. Zijn eigen weg kan gaan. En dan eh, is het zo dat hij dus eh, naar... Uh, helemaal naar het, uh, het westen van België gaat. Van het oosten gaat hij naar het westen. Nog nooit zo ver van huis geweest. Met de trein, daarna dus met de bus. En dan komt hij in uh, dat nieuwe dorp... waar hij dus meester wordt van een uh, lagere school... op een lagere school van een klas met acht jongens. En één van die jongens die speelt een hele belangrijke rol voor hem... in dat boek en dat is Marcus... Maar uh, hij vraagt zich tegelijkertijd ook af hoe is het in godsnaam mogelijk dat ik als, als uh, niet geloof, hij gelooft niet in god. Dat heeft zijn vader hem uh, eigenlijk uh, min of meer wijsgemaakt of in ieder geval uh, daarvan doordrongen. Want uh, uh, geloven in god dat is uh, zwakte van de mens en uh, daar heeft hij allerlei argumenten voor. Hij vindt het dan ook uitermate uh, verbazingwekkend dat hij uh, benoemd is... Als leraar, als onderwijzer, als meester op het lagere school. school. Katholieke lagere school. Nee, die katholieke. katholieke. Ja, wel, want dat is in België de vrije school. Oh, is dat de vrije ja. school? Oh. Nou, en hij komt dus al ook uh, binnen het kortste keren in conflict met meneer Pestoor. Want meneer Pestoor, die wil dat hij naar de kerk komt. Hij komt niet naar de kerk. Hij verzint iedere keer smoesjes en dan op een gegeven moment dan... Uh, dan zegt hij tegen meneer Pastoor de waarheid... en dan zegt hij, ik geloof niet in God, in jouw God, et cetera, et cetera. En uh, dat, uh, ja, dat is natuurlijk niet erg bevorderlijk... voor de relatie met meneer Pastoor, die natuurlijk in het dorp een heel belangrijke persoon is. Het wordt nog erger als hij uh, in zijn klaslokaal... Uh, daar hangt een schilderij van Leopold II... en Leopold II die toen... Ex-koning, koning, ja, de, de, ja, de oh, koning, oh. Uh, le, koning Leopold II, ex-koning toen in 2014, of 1914, ex-koning van België. Want die man die was, uh, ja, die was verantwoordelijk voor de moord en, en, en mishandeling, et cetera, van heel veel Congolezen. Want die wilde daar zijn eigen privévermogen... Uh, ja, een beetje op, op krikken. Dat hebben we gelezen bij die andere David. David van Rijbroek, Congo. Ja, nou en of. Ja. ja, dat is echt heel erg verschrikkelijk. Ja. Wat, daar, wat, die, wat zich daar heeft afgespeeld. Kinderhandjes afhakken als ze de, de, de, de doelstellingen... Dus niet voldoende... Wel gek. Niet, niet ja. voldoende... De rubber... Ja, rubber aftapten. Yeah. Dus, dus hij zegt tegen die leerlingen van zijn klas... Die acht, zegt hij van... Jongens, jullie mogen... Euh, Mikke op het schilderij van <lacht> koning Leopold. En net op het moment dat het schilderij valt, natuurlijk Marcus die gooit het schilderij naar beneden. En dan komt meneer Pastoor Sorry. binnen en dan is de, <lacht> de ramp die is niemand te <lacht> overzien natuurlijk. Dus dat soort zaken, dat, uh, dat uh, speelt allemaal. Uh, een, een, een, een heel belangrijk moment uh, dus in zijn leven is, uh, als hij tien jaar wordt, dan krijgt hij namelijk een prachtig cadeau van zijn vader. En dat is zijn vader die... Ja, ik vertel maar door. Hè. Ja, vertel maar ja, door. Ja, ja, ja, ja. Ja, en zijn vader die geeft hem een prachtig cadeau. En dat cadeau is het volgende. Hij mag het bos in achter, euh, achter zijn tuin. En wat, hij wordt dus door zijn vader mee naar de achtertuin genomen. En wat blijkbaar heeft daar een, een groot gat geknipt. Waar hij dan doorheen kan. Hij heeft ook, pa heeft ook in de tuin allerlei paaltjes en pijlen neergezet. zodat hij niet kan verdwalen. En hij krijgt bovendien een zakmes. En dan kan hij van nu af aan. kan hij dus die, ja, die, die, die, die, die, die, dat bos achter de tuin kan hij gaan ontdekken. En dat doet hij met heel veel liefde. want hij is een natuur, een geweldige natuurliefhebber. Hij, eigenlijk is de natuur, dat is zijn God, zeg maar. En uh, dat. Uh, dat doet hij later met dat broertje van hem. Dat broertje dat zes jaar later uh, wordt geboren. En dan is hij uh, inmiddels zestien. En dan mag dat broertje, broertje mag op zesjarige leeftijd ook mm -hmm. mee. Dan ontmoeten ze ook die Mirta. En Mirta is een uh, vrouw van een jaar of veertig. Daar wordt hij verliefd op. Maar, en dat ga ik niet vertellen. Want dat moet iedereen zelf maar lezen. Dan gebeurt er iets verschrikkelijks. En dat uh, wordt uh, met dat... Broertje, en dat wordt hem uh, aangerekend door zijn moeder. Dus, en dat, dat verschrikkelijke feit dat mm. torst hij uh, eigenlijk zijn hele leven met zich mee. En als hij dan in. in uh, dus dat, dat verhaal wisselt zich steeds af, een stukje in, uh, in zijn geboorteplaats uh, en dan weer een stukje in de plaats uh, Elve dingen, waar die dus uh, werkt. En dan uh, in Elverdingen dan, uh, maakt hij eigenlijk een tweede uh, ja, schokkend uh, iets mee. En dat is uh, als zijn uh, leerling Marcus, de moeder daarvan, als die hem komt vragen of hij Marcus onder zijn, min of meer onder zijn hoede wil nemen. Marcus is namelijk een hele intelligente jongen, maar lichamelijk zwak. En uh, die moeder die heeft gezien dat hij heel veel wandelingen maakte. In Everdingen ook, hè, want dan gaat hij ook die natuur constant in. En dan uh, wordt hij verzocht om uh, Marcus mee te nemen. En nou ja, goed, uh, hij wil dat eerst niet en dan later... Nou ja, goed, doet hij dat toch, want hij wil die moeder... daar is hij toch eigenlijk ook wel een beetje verkikkerd op. Dat vindt hij toch wel een hele aardige vrouw. <laughs> en dat is Godelieve. En die Godelieve, die weet hem dus over te halen. Dus hij neemt Marcus mee. Hij gaat er mee de bossen in. Hij wandelt daarmee. Hij leert hem zelfs zwemmen. Marcus eh, wordt sterker. Marcus wordt gezonder. Marcus, hè, en dan gebeurt er ook iets verschrikkelijk tragisch. En... Ja, dat is ook fantastisch mooi beschreven hoe dat plaatsvindt. En ook hier speelt hij weer een passieve rol en daar raakt hij gewoon in verzeild. Dus het overkomt hem al. Gloeiende pech. Gloeiende pech. En dat heeft dus gigantische gevolgen. Want hij komt daardoor in de gevangenis. En de oorlog is uitgebroken, dus dan geldt het oorlogsrecht en dan denken ze bij zichzelf nou weet je wat we doen, we sturen ze naar het front dan zijn we er misschien wel vanaf ook maar dus, dan zitten we zo tegen 1914 dan zitten, we, ja, ja, dan zitten we in 1914 zo halverwege denk ik 1914 mm. en dan wordt hij dus naar het front gestuurd en daar wordt op hem gewet dan komt hij bij zijn compagnie en dan wordt er op hem gewet zo van nou die houdt het wel twee weken uit of die is over een week is hij er niet meer zo gaat dat daar oh, maar hij weet zich dus daar echt goed te handhaven bij die mannen Sterker nog, ze krijgen respect voor hem, want hij geeft les aan die, ja, die analfabeten, want het zijn allemaal soldaten die niet kunnen lezen en schrijven en die willen les van hem. Dat doet hij natuurlijk. En ze gaan hem meester noemen. En dan nou zal ik de titel even mitrijet. Ja, dan zal ik even de titel verklaren. Want dat mitriet, waar komt dat dan vandaan? Op een gegeven moment, dan ziet hij met zijn sergeant, zien ze ergens in een boom. tussen de linie, de Duitse en de, en de Belgische linie in. hangt aan een boom een, iets wat ze niet kunnen, kunnen verifiëren. En dan besluiten ze daar s'nachts uh, op af te gaan om te kijken wat er in die boom hangt. Dat loopt voor Alois de sergeant, heel slecht af... want die overleeft dat niet. Maar hij weet dus dat ding uit de boom te plukken... mee te nemen naar zijn stellingen terug. En dat is dan een mitraillet. En dat wordt zijn wapen, waar hij dus heel behendig mee is. Hij is inmiddels dus niet meer zo'n stumport, maar een keiharde eh, soldaat geworden. Is een mitraillet een kleine mitrailleur? Ja, dat is een kleine mitrailleur. Een automatisch wapen, zeg maar. En dat, daar wordt hij behendig in. En hij weet dus... hij is eigenlijk zo'n beetje de leidende figuur... Die, uh, ja, die, uh, die, die onbehouden kerels een beetje uh, in, in, op de juiste manier uh, weten bewerken. En ze hebben dus respect voor hem. En dan uh, krijg je de situatie dat hij uh, een keer gaat stappen met al die maten. En dan hoort hij iets over de vrouw, de moeder van die Marcus. En Godelieve. Godelieve. Ja? En dan... Uh, ...dat is een, een niet zo positief brug... ...en hij, hij wil weten wat er met haar aan de hand is... ...dus hij gaat niet met die mannen terug die nacht... ...hij denkt nou ik ga eerst even kijken... ...want is, hij zit in Ypres... ...hij zit dus vlakbij uh, dingen, Elverdingen, ...Elverdingen... ...Elverdingen en hij zit er vlakbij... ...dus hij denkt van nou ik ga toch maar eens eventjes uh, kijken... ...hoe het met, uh, met Godelieve is... ...en door omstandigheden... Een overkomt bombardement. Hem eens. Overkomt en weer. Overkomt op een bombardement, waardoor hij dus niet op tijd terug is. En dan wordt hij dus inderdaad... Uh, een deserteur. Een deserteur. En dan is het laatste hoofdstuk, dat gaat dus ook het laatste stuk... Op de versie staat de kogel op. Ja, daar staat de kogel op. Mm -hmm. En het is op een ontzettend, uh, ja, wat zal ik zeggen... Uh, op manier is het beschreven. Heel, heel. Uh, een hele vlotte. Uh, met hele vlotte zinnen. En, en, en uh, toch ook wel humor tussendoor. Uh, dat is een heel leuk stukje. Ik kan wel een stukje lezen. Ja, Naar tijden, ja, want, uh, ja. Ja, ja, ja Kom, de stikker, ik, uh, ik las in die recensie toen ik die titel van jou. Nou, daar werd het echt door die vier boekhandelaren. Ja. In de wereld draait door. Werd het werkelijk de hemel ingepreven. Ja, ja, ja, ja. ja. ja. ja. Dit is dus, dan zit hij aan het front uh, en dan moet hij naar het toilet, want hij moet ontzettend naar de wc. Maar dan komt hij de, de, de almoetgenier tegen en die wil dus iets weten waarom hij dan niet gelooft. Uh, hij, komt er maar, een van ja, ja maar goed, nou, dus, dus die vraagt waarom geloof jij niet in God eigenlijk? Dat is dan voorafgaande. Ja. En dan zegt hij, ik vroeg hem wat hij er zelf van dacht, van de almachtigheid, alwetendheid, algoedheid van zijn God. Dan sla ik een stukje over. Daar mag ik als nietig mens geen gedacht over hebben, zei hij. God is ondergrondelijk. We moeten op hem vertrouwen. Dat is lafhartige laaiheid, snauwde ik. Uw God, als hij al een beetje op een mens geleekt... zou met een knip van zijn vingers alles goed, alles goed kunnen maken. Maar hij heeft daar geen goesting in. Al goed is hij dus niet. En dan weer iets verder. We moeten op hem vertrouwen. Dit was zijn refrein. Wel, meneer de aarmoeseneer, ik ben nog jong... maar mijn levenservaring heeft dat vertrouwen... al in de eerste ronde tegen het canvas geklopt. En dat vertrouwen zal niet meer opstaan. Geloof is een kwestie van innerlijke veerkracht... Dat zijn mijn darmen ook eerwaarde. Verëxcuseert hij mij dat ik me van uw God en kerk heb afgeschieden. En er zelfs nooit toe behoord heb. Ja. Maar nu moet ik voortmaken. Ik heb nog meer af te scheiden. De rest, ja, dan heeft hij dus. Ja. krijgt u straf natuurlijk. Ja. De rest van de week bracht ik door in het cachot. patatenschillen en postzakken daaien. Maar niet al voor ik degelijk naar de plee was geweest. Ja, heel goed. Heel goed. Ja, ja. Dat, ja is. Dit, dat is heel leuk. Ja, dat is... Ja, als het op deze manier in mag Ja, kan nou. Me dat je het maar dat is, dat is dus ook een. Maar het is ook heel. Uh, het is ook heel fijn geschreven. Ja, dus het, dat dus, stond ook in die recensie. Heel ja, ja, fijnzinnig. Dus, heel fijnzinnig. Dus hele mooie. Uh, dus dan als hij, als hij de natuur beschrijft en dergelijke, dan doet hij dat weer. Maar het, dus er zit van alles in dat boek. Er zit van al, het is ook niet allemaal uh, zwaarmoedigheid en dergelijke. Het is heel realistisch uh, ook. En dat wil ik juist met dit uh, stukje aantonen. Maar ook uh, met, een, met een hele diepere gedachte over, over de natuur. Over, over ja, wat beschouwt hij dan? Want hij gelooft wel in een hogere macht natuurlijk. Maar... Dat is, maar niet uh, in God. Maar niet in die God die dus uh, Wij, ja, <laughs> ons voorschrijft. Die de kapelaan had bedacht. Ja, ja, ja, Eerste ja. druk januari 2014, zevende druk mei 2014. Ja, dat is... Uh, en dat zo'n uh, zo jonge auteur, Jan van Tochtelboom. Torhout, oh. 1975. Ja. Dat hij dat zo'n nee. boek over de Eerste Wereldoorlog... Maar hij is niet de enige. Er nee. ja, zijn meer boeken over... veel, uh, hè. Ja. Ja, het is, speelt nou natuurlijk... Uh, ja. Nou, ik heb ook het idee dat het... Je kunt het, vind ik, ook uh, opvatten als een ode aan al die uh, soldaten... die dus uh, zogenaamd uh, in sommige gevallen misschien ook echt gedeserteerd zijn. En dus uh, zoals hij voor het... Zoals onze, onze David voor het uh, vuurpeloton uh, hebben moeten verschijnen... Want die mensen die zijn natuurlijk ontzettend veel onrecht aangedaan. Er zijn dus mm -hmm. mensen doodgeschoten die gewoon een shock hadden. Die volkomen van de kaart waren. En uh -huh. de echte... Uh de echte uh, misdadigers op dat moment waren niet de deserteurs. Maar dat nee. waren de officieren, officieren en de generaals. Ik heb pas ook nog ja. een stuk documentaire ja, over gezien. Die ja. zeer Ach, ja, ja, ja, die niet zuinig waren met hun uh, nee, soldaten. Nee, Het mensenleven ja. was niks waard. Dus ik zie het ook een beetje als een... Ja, ja als een, ja. als een, als een, uh, een hommage aan, aan uh, al die soldaten. Duizenden ja, zijn ja. er. Dus, uh, het is echt... Ja. Uh, de, Mooi de, hoeveel drukken staan nou in die korte ja. tijd? Nou, zeven, zeven. drukken in een korte zeven. tijd. Ongelooflijk, ja. En daar hebben er zal... allemaal nooit van horen. Had jij het ook van de wereld draaid hoor. Nee, ik had het weer van mijn broer. Maar ik had het al in, in, in februari. Heb ik het uh, mm. al... al je, je was degene van die de eerste druk al is uh, Ja. Opgekocht. Nou, ik, ik weet niet welke druk dit is. Want ik heb het later gekocht. Dit is de zevende? Dit is de zevende. Dit ja. is de zevende. Maar ik heb het uh, van mijn broer eerst... ...geleend, want die had het al heel oh, vroeg. Oh ja, je vond het maar genoeg om zelf aan te schrijven. En toen heb ik het zo, zei wilde ik het ja. zelf ook hebben. Ja. Hm. Ja. Nou, dat vind ik wel heel erg aardig en mooi, omdat wij nu eens een bespreking hebben van een boek. en van ons, Natuurlijk, dat kennen we niet, of dat is niet natuurlijk, soms kennen we dat wel als iemand iets komt. Maar dat, is hier, dat wij allemaal hier zo totaal blanco in waren. Zowel voor de schrijver als voor ja, ja. het boek dan natuurlijk ja. ook. Dus dat is een nieuwe onderwerp. Een aanrader van je welste. Ja, een ja. zeer uh, ja. aanrader, zonder meer. Nou, dat vond ik heel aardig. Ja, dat gaat er eens uit, want dan heb je dit boek en dan dat andere boek, uh, wat ook over tweede wereldoorlog de gaat. De. de, de die, die, dat ook door Bel geschreven is. Ja, ja. Is, hè? Die dan, uh, dan konden we niet moet. op die naam komen? Um, Steef van. Breis? Nee. nee. nee. Die man die, je weet wel wat ik bedoel... waarschijnlijk ja. De man die... Uh, de, de, de, de, de, de, ...een dagboek van zijn vader... ...heeft ja. teruggevonden... ...of dat nu wel of niet het geval is... Echt mm -hmm. ...het geval is geweest... ...en daar... Stefan, ...Stefan, het is een Stefan hè? Ja. Ja, ik, ja, ja, ik weet het niet ...ik ...hij heeft ook weken en weken lang... ...in de top 10, mm -hmm. in ieder geval van de Marseille ja. gestaan... Als, als ja. en, ...en nou zijn we het als, weer vergeten... ...ja... Maar ik zou het in de boekwinkel onmiddellijk herkennen. Ja, wat ik heb, ja dat, dat, is vond, dat is fijn. Ja, ik ken het ook. Meenemen, ik, ja. heb het, ik heb het zelfs gelezen volgens mij. En ik mm. is nou heel erg dat ik het nou niet uh, terug kan halen. Ja. Ja. De ja. leeftijd speelt ja. ook een rol. Ja, ja, ja, ja. Twee Belgen zijn die daar boeken over schrijven. Die alle maar ja, ja, in België leeft uh, die Eerste Wereldoorlog Ja, dat is, enorm, ja, dat hè. is uh, ja. de Grande Guerre, de, de Grote Oorlog. Uh, ja. De Eerste Wereldoorlog. ja. En, ja. en, en in Engeland natuurlijk. Ze lopen allemaal met de poppies rond. De Engelsen. Ja, ja. Dat, uh, kijk maar op de Engelse zender. Ja, ja, ja, dat ja. is een hele maand lang. Uh, Eerste wereldoorlog. Ja. Ja, ja. En in Tilburg reden. Maar dat was. De, heb je dat gezien? Zondag? Ja maar het ging over de tweede wereldoorlog. <laughs> ja. Ja. Maar als je dat ziet jongen. Daar reden dus jeeps en tankjes. En weet ik wat allemaal. En de schotjes natuurlijk. Van allerlei soorten en man. Maar als je daar die jeeps zag dan denk je, als je daar staat te kijken, dan denk je gewoon: oh, het lijkt er wel kinderspeelgoed. Ja, ja, ja. In vergelijking met wat wij nu hebben: een ja. ambulance, dat is net echte kinderen. Ja, dat ja, is ja, ja, heel nee. shocking hoor, als je dat nee, ziet. Ja, ja. Dat je, ja. denkt, als je denkt: dat ja. ze, ze daar ja. massaal mee in uh, de oorlog in zijn gegaan. Ja. En daarmee ja. moesten het dan dat is beschermd, ja, ja. Dat is dus echt zo ja. stom. Mijn zusje en ik stonden te kijken, ik denk: jeetje, is dat waar ze mee te die ja. Ja, ontzettend. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja dan gaan we nu naar een muziekje van Eva de Roveren, ja. En dat heet Ik mis <lacht> Ook al een misser. En dan gaan we naar de nieuwtjes. Ja, nu literatuur. We hebben intussen die andere geweldige schrijver uh, kunnen ontdekken. Dat is Stefan Hertmans met Oorlog en Terpentijn. Dat is uh, een van, uh, van de boeken die je uh, die, die in dat rijtje zou kunnen zetten van, van uh, hier onze Turtelboom. Nou, uh, we gaan naar een recensie. Ik heb uh, vorige maand iets gezegd over Raymond Williams, Grensland. Weet je nog, maar er was geen tijd om, uh, om die uh, ja. recensie te lezen, want uh, we hadden Letizia. Uh, <lacht> Grensland, Cossé, Amsterdam 2014, ook uh, dit jaar uitgegeven, vertaald door Gerbrand Bakker. En het is uh, origineel heet het Border Country en het is uitgegeven bij Chateau en Windus, Londen in 1960... Op de tafel Nieuwe Aanwinsten trof ik dit boek aan... waarbij mijn oog eerst op de naam van de vertaler viel. Gerbrand Bakker. De gelauwerde auteur van Boven is het stil. In 2006 uitgegeven in twintig talen vertaald. Juni en De Omweg. Drie boeken die ik met het grootste genoegen gelezen heb. Ik dacht, wat voor een boek moet grensland zijn... dat een man die zelf schitterende romans kan schrijven... zich zet aan de vertaling van een oud, vergeten werk... Mijn vermoeden was dat Raymond Williams, van wie ik nooit gehoord had, een congeniale schrijver zou zijn en Grensland een heel goed boek. Beide vermoedens werden bewaarheid. Al gauw herkende ik in de soberheid van taal en de kale verteltrand van Williams de stijl van Bakker. Ook de karakters zouden zo uit een roman van Bakker weggelopen kunnen zijn. Toen ik grensland uit had, kwam ik op de gedachte, Williams is Bakkers leermeester. Hij is waarschijnlijk geïnspireerd door deze auteur, die al decennia schreef voordat Bakker de pen opnam. Maar laat ik citeren uit het nawoord van de vertaler, waaruit blijkt dat het toch anders is. Wellicht wil Bakker niet de indruk wekken dat hij schatplichtig is aan Williams. Citaat. Het was Liefde, die heeft geleid tot het verschijnen van deze roman in het Nederlands. 54 jaar na de publicatie van Grensland in Groot-Brittannië. Een vriend van mij werd verliefd op een Welsje vrouw. Omdat hij, als zoiets gebeurt, de dingen graag voortvarend aanpakt, begon hij in cursus Welsh en las hij het ene Welsje boek na het andere. On de Black Hill van Bruce Chatwin vond hij wel aardig. Maar toen hij begon aan Border Country ging er pas echt een wereld voor hem open. Hij gaf het boek aan mij en nadat ik het gelezen had schafte ik meteen een exemplaar aan dat ik aan mijn uitgever gaf met de mededeling dat het mij een ideaal boek leek voor de Cossé Century reeks. Christophe Boegwald las het en was het met me eens of ik het wilde vertalen. Na een aanvankelijke aarzeling ben ik eraan begonnen. Zo, nu weten we het. Ik ga nog even door met Bakkers' nawoord. Citaat. Het was geen gemakkelijke taak, die vertaling. Het is of Raymond Williams de moeite die zijn hoofdpersonen hebben met het uiten van hun gevoelens, heeft willen vangen in de dialogen. Stroef, taai, zoekend en tastend. Het is alsof ze allemaal in een geheel eigen wereld leven, werelden die botsen als ze beginnen te praten. Twee centrale figuren, Matthew Price en Morgan Rosser, worstelen met het leven en met hun keuzes. Opvallend genoeg is degene die het minste zegt, die de grootste moeite heeft met praten, Harry Price, die precies lijkt aan te voelen hoe je dat doet, leven. Het heeft iets met intuïtie van, van doen, met het nooit verlogenen van jezelf, met recht doorgaan, steeds maar rechtdoor. Morgan Rosser, oude vriend, begrijpt hem niet, of begrijpt het niet, begrijpt het niet, slaagt er niet in Harry te doorgronden. benijdt hem, kijkt, hoewel vele passages in de romanen tegendeel lijken te bewijzen, enorm naar hem op. Nou, genoeg nawoord, genoeg citaat. De subject matter wordt wel duidelijk. Het is bodewijk, het is stoner, het is het individu. Misschien spreken die boeken ons daarom zo aan. We leven, zoals het heet, in een individualistische tijd... Maar wat voor een individuen zijn wij? Onze individualiteit, zo is wel eens gezegd, komt onder andere tot uitdrukking dat we allemaal in een spijkerbroek lopen. Er is een tweede nawoord van de Engelse criticus Dye Smith. Ook dat nawoord is interessanter dan wat ik nog over grensland te berden kan brengen. Dus weer een liberaal citaat. Ik las Grensland voor het eerst in 1964, toen de roman bij Penguin als paperback verscheen. Ik kende de auteur al langer van zijn baanbrekende studies Culture and Society, 1958, The Long Revolution, 1961. Maar als student in Oxford, afkomstig uit de Ronda-vallei, kon ik me toen geen gebonden boeken veroorloven. Daarnaast wist ik in 1960 alleen van het bestaan van Raymond Williams' roman af door korte biografische gegevens in andere flapteksten. Ik telde mijn vijf shilling uit en nam de paperback met opgewonde spanning mee naar huis, alsof ik een ontdekking had gedaan waarvan ik het bestaan al langer vermoedde. Eenmaal begonnen met lezen stopte ik pas toen ik het boek uit had, ergens de volgende dag. Vijftig jaar later lees en herlees ik nog steeds hetzelfde exemplaar. De grote aantrekkingskracht daarvan zat voor mij... in de onmiddellijk herkenbare emotionele en, en intellectuele reis... die een jongen uit de arbeidersklasse doormaakt... wanneer hij zijn vormende omgeving verlaat. In de jaren zestig was dit een bekende situatie geworden. Een gang van zaken die zich ook in de komende generaties zou herhalen. Maar deze specifieke ervaring was direct gekoppeld aan de situatie in de jaren dertig... die Williams zelf ook had meegemaakt. Namelijk... De begrenzing aan het aantal scholieren dat mocht doorleren. Misschien wordt deze historie verteld als het verhaal van hoe succesvolle individuen dankbaar de sociale ladder beklommen. Meestal, moet ik zeggen, meestal wordt deze historie verteld als het verhaal van hoe succesvolle individuen dankbaar de sociale ladder beklommen. Maar hier niet. Deze roman doet even subtiel als integer wat geschiedenisboeken niet kunnen en maar heel weinig fictie voor elkaar heeft gekregen... het laat zien hoe individuele levens en sociale achtergronden... onontkoombaar verweven worden in de doorleefde levenservaring... die we allemaal delen. Je kunt grensland op verschillende manieren benaderen... maar de finale uitkomst zal altijd dezelfde zijn... zoals Matthew Price aan het einde van zijn odyssee reflecteert. De afstand is gemeten en dat is het waar het om draait... Door de afstand te meten komen we thuis. Vervolgens geeft Dye Smith, hoogleraar, auteur en biograaf van Raymond Williams... een resume van het boek met een aantal verklarende en commentariërende noten... en tenslotte eindigt hij al dus. Ik beschouw Grensland als een van de meest aangrijpende en geslaagde romans van de 20 ste eeuw... door wie dan ook en waar dan ook geschreven. Dat de roman geschreven is door Williams uit Pendy in Wales is aanleiding tot extra vreugde. Maar belangrijker is dat deze roman het verdient om wereldwijd gelezen te worden, zodat het boek, door gemeten te worden, weer huiswaarts kan keren. Ik sluit me bij deze aanbeveling van Dice Smith aan, evenals bij het enthousiasme van Gerbrand Bakker. Grensland is echt een goed boek waard om gelezen te worden. <laughs> Hoor, hoora, hoora. En wat, welk leven beschrijft hij nou? Ja, dat gaat over twee mannen in, uh, in Wales, in die Ronda-vallei, die, uh, ja, die, die zijn... Uh, uh, Werken aan het spoor op een stationnetje. Daar moet elke dag een paar keer de wissel omgezet worden en het zijn op veilig. En, en, en ja, het ja, is dus eigenlijk een, een heel, heel triviaal leven. Maar, maar ja, net zoals dat, dat van Stoner ook nergens over gaat, is dat, is dat hier eigenlijk ook zo. Maar dat, dat zijn wel twee karakters. En, en, uh, uh, ja. Ja, ja, maar het is ook niet spannend. Zoals dus Stoner, denk je. Toen hadden we gisteren nog met een paar mensen over die het ook hadden gelezen. En er zijn een paar zeiden: Dat wil ik helemaal niet lezen. Ik vond het vreselijk, want die Stoner die liet het maar gebeuren. En in plaats dat hij jou. Ja, ingreep of woedend werd of uh, zijn vrouw sloeg of, nou ja. of, hey, wat ze echt verdiende wat ze echt verdiende ja, ja. Echt verdiende. <laughs> ja maar hij heeft een hele gelukkige periode meegemaakt in het boek de, ja, de periode dus, dus, dat ja. hij dus die, die, dus, of die leerling waar die, die, heeft hij dan verliefd op pas, waar ja. hij nog een hele tijd mee samengeleefd heeft ja maar die door... heeft hij dus ook gewoon maar laten gaan, ja, laten ja, gaan en hij heeft zo... zijn dochter ja, van, van, van zich laten afnemen is, ja maar dat van zie van. je hier bij meester Mitrajet daar ja. komen we dus helemaal rond daar het overkomt je. Het leven leeft jou. Jij leeft je leven niet. Het leven leeft jou. Ja, maar bij stongen dacht ja. je toch echt wel. ...daar kun je wel ingrijpen. Ja, ik kan me voorstellen dat hij heeft gedacht... ...als ik ingrijp, dan zijn de consequenties misschien niet te overzien. Maar uh, en uiteindelijk zijn er, zijn er in zijn leven ook heel gunstige en aardige dingen gebeurd. Ja. Maar uh, je, je, je kan me de woede voorstellen dat ik zelf ook wel had. Ja, man... Je laat er nou zo'n kind, je hebt toch een goede relatie met je kind en dat laat je gewoon... Uh, uh, los, ja, ja, ja, ja, ja Dat laat ja. je gewoon afpakken door die vrouw die alleen maar in de weg zit. Maar hij heeft ook, ook uh, Ja, maar hij heeft ook besloten om, om uh, dus uh, die taal... Want hij zat uh, op die universiteit ja. als student om inderdaad uh, uh, landbouwwetenschappen uh, ja, te leren. Ja. Ja. Om zijn pa op de boerderij op te volgen. Maar dat heeft hij ook niet gedaan. Hè. Toch, nee, daar, daar heeft hij zijn eigen weg ja, ja, oh En eigen ook in kozen. dat conflict met die andere hoogleraar en die student die ja. hoogcijfer moest krijgen, waar die ja, heel... precies, daar heeft Ik zijn. had helemaal niet zo. Nee, gehoord. dat is toch, vind ik, ik ook had, niet, dat had... het alleen maar de, de, de man is nee. die alles ondergaat, die alles over zich nee, heen laat komen. Dat had ik ook. Nee, je noemt inderdaad nu twee voorbeelden, die ja. heel ja, bepaald die die zijn, heel, ja. Ja, heel bepaald waar voor zijn leven, Nou ja. mooi ja, dat we dat ja. ja, dat het zo'n beetje ja, zo. bij elkaar komt, bij elkaar dat we daar komen, verschillende he? boeken ja, bespreken en... Dat het ja. eigenlijk over hetzelfde gaat. Ja. Uh, ja. Maar in deze, dit boek, wat jij nu zo prachtig ja. vindt van uh, Raymond Williams, Williams. Uh, daar kabbelt dat leven ook door. Daar hebben ook, uh, heeft de buitenwereld misschien ook een hele grote invloed op, op, op, op datgene. Ja, uh, misschien maar, ook meer onthans, dan zij zo, zelf. Op een gegeven moment, uh, ja, de, de moderne wereld die dringt daarin door en dan, uh, dan uh, de bovenbazen die nemen het over en dan krijg je een staking. En dan krijg je natuurlijk het, het conflict van, uh, ja, leg je je op een gegeven moment erbij neer of, of hou je vol en... Uh, ben je tot compromissen bereid of niet? Dat, dat is ook een spanning tussen die twee kerels die eigenlijk uh, dikke vrienden van elkaar zijn. En maar uh, gen, wat hij hier wat die beschrijft, dat, dat, uh, dat zijn toch eigenlijk twee eilandjes. En, en uh, het is moeilijk ook inderdaad uh, hoe ze communiceren. Het is ook prachtig om te zien. Ja, dat daar. Maar nou, Gerbrand Bakker, die, uh, dat was. Dat heb je niet gauw dat, dat je oog valt op de, op de vertaler? Nee, vertaler. nee dus zeker. dat is van ondergeschikt belang. Maar dat was het eerste wat ik zag van dat boek. Gerbrand Bakker, die heeft het niet geschreven, die heeft het vertaald. En hm. daarom was ik geïnteresseerd. Ja. Ja, want anders dan, ja, je moet ook zoveel boeken laten liggen. Je kunt nee. toch niet alles lezen? Nee, dat ja, is gewoon maar, waar. Maar, nou. <laughs> Nou, wij waarheid, uh, moeten er zeker uit, uh, Stefan, als die klok uh, de waarheid ja, spreekt. dit is een prachtige Nou, dan uh, klok. dank ik Joop. Uh, weer Fijn dat je er weer was. Kom nog een keer terug. Uh, Willem hebben we al uh, uitgezwaaid. Uh, dit was het Uur Literatuur. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende maand.